Goedemorgen, ik ben Rijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodweer in Slovenië heeft voor nieuwe problemen gezorgd. Door heftige regen is gisteravond een stuwdam in een rivier doorgebroken. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. 85 Nederlanders die op vakantie zijn in het land... worden vandaag opgehaald met bussen, zegt correspondent Wouter Zwart. De mensen die ik gesproken heb die voelen zich nu toch wel iets beter. Ze voelen zich veilig, ze voelen zich ontzettend goed opgevangen... door de lokale bevolking. En uh, SOS International die heeft uh, nu hulp op gang gebracht. Er zullen waarschijnlijk zeer vroeg de eerste bussen aankomen. En daar kunnen mensen dan uh, ja, mee teruggebracht worden naar Nederland... Snel. Slovenië heeft sinds donderdag te maken met de recordoverstromingen. De regen wordt nu minder, maar er worden nog wel aardverschuivingen verwacht. Nederland staat in de kwartfinale van het WK voetbal. Vannacht werd Zuid-Afrika met 2-0 verslagen. Linette Berestein was weer terug als spits na een blessure en scoorde meteen. Dat zorgde voor een bijzonder gevoel. Veel emotie natuurlijk. De afgelopen twee wedstrijden jammer genoeg niet mee kunnen doen vanwege een blessure. Dus als je er dan weer mag staan... De kwartfinale spelen ze tegen Spanje en is helaas ook weer op zo'n baggertijdstip... de nacht van donderdag op vrijdag om 3 uur Nederlandse tijd. Dat wordt even powernappen van tevoren. In Den Haag zijn gisteravond vijf kinderen onwel geworden toen ze aan het buitenspelen waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk hebben de kinderen drugs gevonden. Volgens Omroep West testte een van hen positief op drugs. Ze zijn tussen de 4 en 14 jaar. Jake Paul heeft het boxgevecht tegen UFC legende Nate Diaz gewonnen. De YouTuber werd na zijn overwinning uitgefloten door het publiek en reageerde daar op zijn eigen manier op. Dan nog het weer. Vanuit het westen trekken felle buien het land in. Er is vanmiddag ook in het oosten kans op onweer. Het waait flink en wordt niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9. Ook maar richting Diemen. Tussen de Aalsmeer en knooppunt Hodenrecht heb je rond de 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijschok is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Saint James Infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet, so fair Let her go, let her go God bless her Wherever she may be She can look this wide world over But she'll never find a sweet man like me <laughs> bragging <laughs> when I die bury me in straight lace shoes I want a box bag coat and a Stetson hat John B that is put a $20 gold piece on my watch chain So the boys will know that I died Standing back <laughs> Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz... op deze wel heel regenachtige zondagochtend hier in het Zandvoortse. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars... die zich uitstrekken over Nederland, Woerden, eh, Emmen... Maar ook in Marbella natuurlijk. Daar heb ik een aantal trouwe luisteraars zitten. En also a special welcome for our English speaking listeners. Welcome to the show. De uitzending van vandaag staat in het teken van een instrument. En wel de trompet. En zijn zusjes, de cornet en de vlugelhoren. Er komt vandaag een keur aan bekende en minder bekende jazztrompetisten voorbij. Dus ik zou u zeggen. Het is toch rot weer. Relax en geniet ervan. Ik begon deze uitzending, u heeft het vast herkend... met, je zou hem kunnen noemen, de vader van alle jazztrompetisten, Louis Armstrong. Louis zag het levenslicht op 4 augustus 1901 in New York... en het was dus afgelopen vrijdag zijn verjaardag. Armstrong was een man waarover de meningen uiteenliepen... en nog steeds lopen maar niet over zijn musicaliteit. In dat verband geef ik een citaat van Miles Davis... waarin die twee kanten van desappreciatie en appreciatie... goed tot uiting komt. Miles zei... I love the way Louis played trumpet, man. But I hated the way he had to grin... in order to get over with some tired white folks. Man... I just hated when I saw him doing that. Because Lewis was hip. He had a consciousness about black people. And was a real nice man. But the only image people have of him is that grinning image of TV. Tot zover Maas Davis. Zoals gezegd, uh, we kijken vandaag naar de jazztrompet. En het tweede nummer wat ik heb klaarstaan, daar horen we Roy... Hardgrove, Roy Hardgrove op flugelhorn. Hij begeleidt Shirley Horn uh, in het nummer I Got Plenty of Nothing. En voor de rest horen we behalve Shirley vocal en piano. Roy natuurlijk op Vlugelhorn, Charles Eibels op bas en Steve Williams op Drums. Uh, veel van de opnamen die ik vandaag draai komen uit uh, de vorige eeuw. En dit is een opname van 5 december 1997 Shirley Horn Roy Hargrove I got plenty of nothing Oh, I've got plenty of nothing And nothing's plenty for me I got no car Got no mule Got no misery With plenty of plenty, got a lock on the door, 'cause they're afraid somebody's gonna rob 'em while they're out making more. But boy, I got no lock on the door. That's no way to be. Steal the rug from the floor. That's okay with me. Cause the things that I prize, like the stars in the skies, are all free. Cause I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Got my man, got my song got my lord volgens mij speelde hij hier toch de trompet Roy Hargrove en op andere nummers op deze cd de flugelhorn. Trouwens, het kwam van de cd I Remember Miles die in 1999 een uh, Grammy kreeg uh, deze cd en Miles Davis zelf die tekende de cover van uh, deze LP en cd. Hij werd op beide dragers uitgebracht. Ja, als je over trompet praat dan kom je natuurlijk niet om Chad Baker heen. Chad Baker die uh, een zeer gevarieerde uh, carrière heeft gehad. Begonnen in de Verenigde Staten. Maar daarna toch ook heel veel in Europa. En met name ook in Nederland. Waar hij uh, uiteindelijk uh, natuurlijk uh, heel triest om het leven kwam. Door waarschijnlijk onder de invloed van veel drugs uit zijn hotelraam in Amsterdam te vallen. Uh, hij heeft ook een aantal platen opgenomen hier in Nederland. En ik heb hier een opname van uh, 15 mei 1983 opgenomen in Studio 44 in Monster. Uh, de cd die daar is opgenomen heeft de titel Mr. B. Baker. En de uh, chat wordt daar begeleid door Michel Géralier op piano... Ricardo Delfra op bas en Philippe Catherine. Op gitaar. Hij speelde ook veel in Frankrijk en had Seidman heel vaak uit Frankrijk bij zich. Laat, euh, laat u wel gaan luisteren naar het nummer Beatrice. Ted Baker, Beatrice. Uh, een bekende trompetist is natuurlijk ook Thad Jones. Zeker met zijn in 1965 opgerichte orkest, de Mel Lewis Ted Jones Orchestra. Uh, maar hier uh, is Ted Jones te horen in een kleinere bezetting, waar hij samen met Dick Katz op piano, Jim Hall op gitaar, Ron Carter op bas en Pete LaRocca op drums, de zangeres Helen Merrill, begeleid. Een uh, cd uitgebracht in 67, The Feeling Is Mutual, luistert u naar de standaard It Don't Mean A Thing. Sweetheart, just give Let's get It don't mean a thing if it ain't got that swing. Nou, dit nummer dat swingde zeker met Helen Merrill zingend en Thad Jones op trompet. Ja, als je een uitzending wijdt aan de instrumenten trompet, dan kom je natuurlijk niet om Maas Devers heen. En dan is het natuurlijk een heel gepuzzel welk nummer je nou van deze geniale artiest gaat draaien. Ik heb uiteindelijk toch gekozen, omdat dat een hele, vind ik altijd nog, uh, bijzondere opname is. Uh, een opname uit de film Ascenseur pour l'échafaud. De lift naar het schavot. Uh, Miles was uh, in november 1957 geboekt. Het club Saint-Germain in Parijs. Waar hij uh, speelde. En uh, hij kwam daar Jean-Paul Rappeneau tegen. En dat was de assistent van Louis Mal de regisseur van de film. als een en Chaveau. En Rappano zei tegen Mal... zou het niet wat zijn als we Miles uh, de muziek... voor deze film laten spelen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, hoe hebben ze dat aangepakt? Miles die, uh, kwam op uh, 5 de, uh, 4 december 1957 uh, de studio binnen. Uh, er werden beelden... Op de doek geprojecteerd van de film. En uh, Maas gaf zijn uh, sideman eigenlijk alleen maar wat harmonische uh, aanwijzingen. die hij op, papier, op een papiertje had uh, gekrabbeld. En uh, de plot van de film werd uitgelegd aan de band. En die hebben dat, alle nummers die je op die LP en aan de hand CD hoort. Die zijn compleet geïmproviseerd, alleen maar geïnspireerd door de zwart-witbeelden die werden geprojecteerd. Daarom vind ik het zo'n bijzondere plaat. Een van die helemaal spontaan geschreven of uitgevoerde, niet geschreven, uitgevoerde nummers is generiek. De meeste luisteraars kennen het waarschijnlijk wel, want het wordt ook vaak gebruikt als muziek bij documentaires of zo. Naast Miles op trompet horen we Barney Willen op de Wyland op de Noorsax, René Utreger op piano, Pierre Michelot op bas en Kenny Clark op drums. Generiek. dat was Miles Davis. En dan hebben we nu klaarstaan Roy Eldridge. En Roy Eldridge op trompet wordt uh, begeleid door niet de minste. Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Elvin Stoller op drums. Een verfopname uit december 1953 uh, gedaan in Los Angeles. En uh, het uh, staat op de LP Dale's Wall. Luistert u naar een Ellington-compositie Echoes of Harlem. Oscar Pieterse kwartet. Echoes of Harlem. Uh, nog een keer wat jazz uh, gemaakt... om een film te illustreren. Ik uh, liet net wat horen van Maas Davis... uit Ascenseur pour les Chafaud. De uh, Modern Jazz Quartet deed het ook in, uh, in die tijd... met uh, een film van Roger Vadim, C'est On Jamais. En uh, die LP werd uitgebracht door het Modern Jazz Quartet onder de naam No Sun In Venice... Maar ook Jerry Mulligan uh, was actief uh, in het begeleiden van films. En uh, wel de film I Want to Live. Uh, I Want to Live, uh, een bekende cultfilm uit 1958... Uh, waar Jerry op bariton te horen is en omdat het hier om de trompet gaat. Art Farmer op trompet. die ook de meeste muziek voor deze film schreef. Bud Shank op Altsax, Frank Cresolino op trombone, Pete Jolly Piano, Red Mitchell Boss en Shelly Mann op drums. Een uh, nummer wat ik altijd erg leuk vind om naar te luisteren. Luistert u naar Black Nightgown. Mulligan en Art Farmer. Black Nightgown. Uit de film I Want To Live. Uh, dan heb ik nu klaarstaan... Uh, trompetist Donald Byrd. Donald Byrd samen met... Pepper Adams op bariton. Duke Pearson op piano. Lehman Jackson op Bas en Lex Humphries. Op drums. Het is een live opname van Rudy van Gelder. Uh, uit november 1960. Opgenomen... at The Half Note Café... In Manhattan, dat uh, LP heette dan ook Jazz at the Waterfront. Luistert u naar Pure D-Funk. <coughs> Ja, en die veet ik even uit, dit nummer van Donald Byrd... want uh, dat loopt nog uh, zeker een minuut of vijf door... en dat is een wat te lang nummer voor dit soort type uitzendingen. Uh, vandaar dat we doorgaan naar het volgende nummer... en dat is van het Winton Marsalis Septet. Uh, zeer muzikale familie, uh, zoals jullie weten, de Marsalis family... <coughs> met vader Ellis... ...met Delfeo uh, en nog zowat uh, natuurlijk de vibrafonist Jason Marsalis. <coughs> maar hier heb ik een LP uh, uit 1994, een CD. Uh, Joe's Cool Blues. Joe's Cool Blues uh, is gewijd aan allemaal nummers... ...van de Amerikaanse tekenstrip, comicstrip Charlie Brown. Dat kleine mannetje met die baseballpet. Daar zijn ook films van gemaakt en bij die films daar zit weer muziek onder. Zo ziet u, de jazz heeft ook veel gedaan in de begeleidingssfeer voor leuke films. Uh, dit is een opname uit 1994. En Wynton Marsalis op trompet wordt hier bijgestaan door Victor Goins op de Noor. Russell Anderson op zowel sopraan als sax, Wycliffe Gordon op trombone. Eric Reed, piano, Ben Wolf, bass en Hurlin Riley op drums. Luistert u naar het nummer Why Charlie Brown? Marsalis hebt het. Why Charlie Brown? Uh, weer een zangeres. Dinah Washington. En naast Diana uh, straalt hier Clark Terry. De, de trompetist. Uh, van de cd... For Those in Love. Uit 1955. Dus dat moet ooit een LP zijn geweest. Voordat hij werd heruitgebracht op cd. Uh, For Those in Love dus. Uh, het nummer... I could write a book. En een momentje. Ja, en daar is die. If they ask me, I could write a book. About the way you walk. And whisper and look, I could write a preface on how we met, so the world would never forget, and the simple secret of the plot. It's just to tell you that I love you a lot Then the world discovers As my book ends How to make I know Washington, I could write a book. Uh, bijna 11 uur, we gaan eruit met een laatste nummer. En ik hoop u allemaal dadelijk weer... na de nieuwsberichten en de boodschappen... terug te treffen voor het tweede deel van ZMM, ZFM Jazz. Uh, een gelegenheidsformatie onder leiding van John Lewis. De Modern Jazz Sextet. En uh, daar spelen naast John Dizzy Gillespie op trompet... De man van het thema vandaag. Sonny Stitt op de Keeter Kieterbets op gitaar. Percy Heath op bas. Charlie Purse op drums. Het is een productie van Norman Krenz van 12 januari 1956. Met de veelzeggende titel Dizzy Meets Sonny. <tied>